Liman ligt in Donetsk. De stad is van strategisch belang omdat er een spoorknooppunt ligt. Zo'n 200 mensen doen mee aan een illegale rave in België. Het feest is op een militair terrein tussen Brecht en Wüstwezel... net over de grens bij Breda. Volgens de Belgische politie ligt er mogelijk niet ontplofte munitie in het gebied. Ze roepen iedereen op om te vertrekken. Het weer, zonnig, alleen in het zuidoosten wat wolken. Vanmiddag 30 tot 34 graden... Later vandaag vanuit het zuiden bewolking met lokaal een bui, mogelijk met onweer. Ook morgen broeierig warm en later op de dag stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk Oost. 7 kilometer met 10 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud op de N9 Den Helden-Alkmaar bij Bergen. En op de N205 Nieuwven op Haarlem bij Hoofddorp. 2 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhit.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 Dan redt tot z'n kind door de kant en hoort in een kroegvader's stem het pakje. Ze brengt hij dan zijn kiezer, terug naar zijn huis en zijn vrouw. Terwijl... Levensliedje, dat is sowieso. Maar uh, aangezien het morgen Vaderdag is, dacht ik van ja, de zanger is zonder naam met ach vader lief.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 En meneer Van Wijk, meester Van Wijk. Meester, zeiden we ja, gewoon vroeger. Meester. Tegenwoordig is het Piet en Klaas en Jan. En, maar wij moesten maar raaien hoe die heette. Ja, ja, ik zou het ook meneer. niet eens weten. Nee, nee, nee. En bij wie heb je nog meer in de klas gezeten? Kan je dat nog herinneren? Bij wasn, mensen, die, ja dat nu ook ja, volwassenen zijn. van te... de Werf Koning. Die, uh, dat was mijn schoolvriendin, Dikkie de Wit. Die met Ari Citroen getrouwd is...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 in Duin terechtkomt bij die bunkerbouwers. Want, weet je, ik weet het en hun weten het nog niet. Maar eerdaars worden zich evacueerd allemaal naar heemsteden. Nou, daar had Joop wel oren na natuurlijk. Die ging... Hij zegt op zijn rug liggen in Duins veel, want het was mooi weer. Hij heeft niet veel bunkers gebouwd. Oh ja, dat kan je in een paar weken ook niet, hè, gelukkig. Nee. <laughs>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 Aardappelhandelaar was hij. Ja, maar dat hadden we nog niet gehoord. Want nee. daar gaan we straks op door borduren. Dat, dat, dat was hij. <laughs> hij handelde in aardappelen. En hij werkte met Omean Jan de Rode samen.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 Hebben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 En zodoende denk ik dat ze bij elkaar gekomen zijn. Dat weet ik niet precies. Want het was... maar ondanks het feit dat hij vader van het bejaardenhuis uh, was. Om, ja, dat zou tante tante tante dus meer, het meerdere deel gedaan hebben. Maar ja, er zal niet veel aangezeten hebben. Hij moest natuurlijk wel wat verdienen. En, ja. en dat is waar nu even voor de plaatsbepaling voor de luisteraars... waar het appartementengebouwtje de Hulsmanshof ja, hetzelfde, staat. Ja, hetzelfde. Ja. Ja. En dat uh, dominee Hulsman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 Spectaculair gezicht. Ja. Kan jij je dat ook herinneren? Ik, ik, ja, ik kan, nou, wat van, van ja. de kerstboomversiering wel. Uh, dat was meestal voordat uh, de kerstdagen kwamen, dan, had, dan was mijn vader had daar een aandeel in. Uh, Sim Bartels had daar een aandeel ja. in. Ja. Uh, de, de, de man van, uh, van, van, Gre Gre van Greetje Paap. Bartos, uh, die daar, Bartos, uh, ja. Uh, ja, en, en Benno Obal was daar toen ook nog bij. Maar wij waren toch veel later, eigenlijk uh, ja. dat we uh, dat, ging, dat, dat gingen doen. Maar die verhalen uh, die uh, mevrouw Paap daarover vertelde. Ja, die staan mij natuurlijk wel bij. Omdat het uh, wat, wat, wat, wat dat er gaat uh, ja, met, met, met kaarsen. En dat het allemaal goed gegaan dus, ja, ja, ja, dat ja. is. Daar ja, daar sta ik me nog over verbaast. Ja, Ik zeg dus Greetje Molenaar je ja, moeder. Ja, dus die verhalen zijn mij erg ik bekend. Los wat ik heb geen last van, want ik heb gehad. nee Nee, ik, ik, maar ik moet ook weer eventjes uh, op de tijd letten. Dus uh, is het weer uh, dat we weer even een stuk uh, muziek gaan draaien. Dat had ik al stiekem. Had ze ik ze dat mag al, even ja? nog uh, alleen ja, even vertellen. Ja.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 Who can sing you and, me, you, and you and me You and me You and me You and me You and me, babe you, you, you, you and me You and me You and me You and me You and me, babe We'll have a son We'll get him a sister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 Waar ze het ook vroegen. En toen hadden we nog nou, centen, hè? Dus daar werd ook nog tot cent, de cent afgerekend. 46 cent een kop koffie. Nou betaal ja. je 2 euro sofa. Uh, 46. <laughs> ja.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 nou, je zou te vertellen hij dat. Ik was ook voorzitter van de strandpachtersvereniging. Is hij dat lang geweest? Heel lang. Ja, ja heel lang. Vertel eens wat verder over het strand, want jullie begonnen met een kopje koffie, 46 cent. He, met een tafeltje nog lopen. Het ja, ja, was nog, toch ja, allemaal keurig ja, ja. met een servisie? Een tafeltje naar het strand meenemen, ja. ja. En toen?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 ja, toch? Ja, zo is het. Ja. En, en maakt hij ook dingen zelf vroeger? De, uh, soep uh, ja. of. Uh, ja, ook. Vertel eens even, thuis of in de strand? Nee, bent. dat deed hij allemaal in de tent. Allemaal grote pannen en dan. Uh, en dan hadden we zo'n Bermarie en dan hielden we het warm, hè, zo. Ja, en de ene uh. dag is groentesoep en dan uh. weer is tomatensoep en noem maar op. Wat is dat dan, Bermarie? Als ik even. Oh, Bermarie. En ja, wat is dat? warm hout met.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 Ook, ook huisschilderen Mochten, weer? Nee nee, nee, nee, nee. Bij jou nee, thuis in de, in, de, in, de, in de tent? Het ene, het ene jaar de tent, en het andere jaar de stoelen... en het, ieder jaar wat, ja. natuurlijk. En dan had je ook tijd voor de kinderen, natuurlijk. Had je tijd voor je kinderen die er in de school moesten, ja. ja. En, en stond Martine dan in een box in de, in de, op het strand, of niet? In een kinderwagen is het ook nog, ja, zelfs. Ja, ja die ging met de kinderwagen mee. En later heeft jouw dochter Josée... Uh,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 Ja, we hadden ook altijd veel uh, vergaderingen s avonds van, van de oud Zandvoort of van uh, ja, wat, wat niet. Ja, de bomschuiten. Ja, daar was Jaap lid van. Ja. Ik weet het, en, en lid van het genootschap Oudsandvoort. Oud Ik heb natuurlijk ook, ja. jaren met hem in het bestuur ja. gezeten. Ja, ja. Als ja. grote kenner kwam hij altijd tevoorschijn van uh, het leven op zee, het strand en de bomschuiten. En ja. daar was hij heel erg in geïnteresseerd. Hij ja. zei nooit zoveel, maar als hij wat moest zeggen, dan uh, was het raak meestal. Hè? Nou, dat is ook zo. Dat was precies in vergaderingen. Want als er dan iets was of wat speelde, of, kon hij uh, zijn mond dan uh, zei hij ineens: Nou ja, uh, hè. Ja. dat kwam een hele wijze opmerking. En dachten we, kijk Jaap, ja. we hebben veel nee, meer nee, aan nee. één keer een goeie... dan tien keer uh, een ja. ja Lieve, lieve, lieve dames. Het, uh, ja, we gaan het programma afsluiten, want het is al nou, ja. uh, voorbij. Nou. We komen aan de afsluiting, uh, Ankie.